Jan van der Putten met het NOS-journaal. En Emerson... duikvlucht naar de planeet Saturnus. Cassini doet al 13 jaar metingen bij de planeet en bij zijn manen. Het toestel is ook door de ringen van Saturnus gevlogen. Omdat de brandstof opraakt, wordt Cassini in vijf stappen omlaag gebracht. Het is de bedoeling dat de sonde op 15 september uiteenvalt in de atmosfeer van Saturnus. De Australische vicepremier Barnaby Joyce moet waarschijnlijk opstappen. Hij blijkt een Nieuw-Zeelandse nationaliteit te hebben en in zijn functie mag dat niet. De vader van Joyce is in Nieuw-Zeeland geboren toen beide landen nog Brits waren. Daardoor ging de Australische vicepremier ervan uit dat er geen probleem was. Maar de regering van Nieuw-Zeeland heeft nu bevestigd dat Joyce de Nieuw-Zeelandse nationaliteit heeft. Bij een brand op een boerderij in Agelo in Twente zijn vannacht honderden varkens omgekomen. Vuurwoede in twee schuren die allebei verloren zijn gegaan. Een paar varkens wisten te ontsnappen, maar veruit de meeste dieren zijn doodgegaan. Eind vorige maand <coughs> pardon, brandde een megastal in het Gelderse Erigem af. En daarbij gingen 20.000 varkens dood. Bij een ongeluk in de Bommelerwaard zijn twee mensen om het leven gekomen. Ze zaten in een auto die bij Velddriel tegen een boom reed, in een sloot belandde en in brand vloog. Waardoor de auto van de weg raakte is onduidelijk. Bij het ongeluk waren voor zover bekend geen andere auto's betrokken. Het weer, vrij veel zon. In het noorden later mogelijk een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Morgen vrij warm, 22 tot 26 graden en smiddags flinke regen- en onweersbuien. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. In de Randstad alleen wat vertraging rond Amsterdam op de ring, de A10. Tussen knoopend Amstel en knoopend Nieuwe meer 3 kilometer. En tussen Cadoule en Hemhavens 2 kilometer. In beide gevallen is de vertraging zo'n 5 minuten. Tot zover de verkeersnummer. En... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Muziek uit de 80. Deze serie van de Ursel en Amant en de, de Go Down on Me. 3 Zandvoort. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag uur 2 met daarin de volgende onderwerpen. Zoals u van ons verwacht uh, mag om half 4 de enige echte Zandvoortse evenementenagenda. Dus houd uw pen en papier bij de hand, want er is natuurlijk weer van alles te doen... in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Tussen muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort... En uh, voor de rest uh, nog wat ander nieuws en wie weet nog wat breaking news. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert Young. Ja, we hebben er weer in uur twee van Zandvoort op zaterdag. Met nu Jean-Paul en Make My Love Go. Pass me a drink to the left. her name was I'm like you should come It's a party for you, baby. that, mañana, tal vez, de pronto no te vea. Y tengamos un report, así que, baby, menea. Esa señorita sí se mueve bien cuando baila, es que la tiene que ver alucinante. Su ropa se ve radiante, conmigo se le de arrogante. Ahí, ahí, ahí. Dale, baby, move. Dale, baby, move your party. For me, for me, Just for me, baby. All right. I just wanna be close to you.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 So say, I, I just wanna be close to you Just wanna, I just wanna And do all the things you want me to I just wanna be close to you I just wanna, I just wanna And show you the way I be You made my love go Aan het begin van de uh, uren van uh, Zandvoort op zaterdag hebben we Helemaal gedraaid, Maxi Priest Met uh, de single The Wild World nou, dit was ook een klein beetje Maxi Priest, want ze hoorden de heel close to you. Inderdaad, van Maxi Priest in een nieuw jasje gestoken door Jean-Paul. En hier is Bruno Mars. Nou, geen Bruno Mars. De jassen baggen bent en solliciteren. Hey. De perspectieven vullen de toekomst, is zijn 0,0. Voor de universitaire bul. Al best de ongerwieser, bankwerker, of psycholoog. De komende jaren best wel waarschijnlijk wijkeloos. Toen moest solliciteren. Ze zeggen: Allee, joh, solliciteren. Ja. Heb ze nou geschreven? Die benen, die benen. Heb ze nou geschreven? Die benen, die benen. Heb ze nou geschreven? Hij ja, schrijf maar op nu. Begin begint met schlopen tot een uur of tien. toe kijkt in de gezet of er niet ergens baan is in. Dat voelt ik vies tegen, je sterft de rest van de dag. Toe voelt zich blind broer, toe krijgt we op de maag. Je moest solliciteren. Aan mij gaan schrijven, solliciteren. Heb ze nageschreven? Heb ze nageschreven? Heb ze nageschreven? Heb Dat schrijf maar op nu. Gaat ze nou geschreven? Gaat ze nou Er schreef maar opnieuw. De pas te leven, doe ik zijn rondjes neer, ergens gaat te verleven. Doe geest nog een punt bent, misschien wel nog een douche tent, misschien gisteren wat kieken naar de Janssen bakken bent. met domos. Zal ze tellen, ze En dat zijn er van die platen die in één keer naar voren komen, hè? zonder het zelf in de gaten Heel raar, de Jansen hoor je bij Zandvoort op zaterdag. En solliciteren. Het lijkt niet echt op Bruno Mars. Maar goed, die hou je nog wel even van ons. Te goed. Ja, het lijkt mij wel een verzoekje. Ja, ja, erg, hè. We gaan het <laughs> hebben over de KNRM open bootavond. Jawel, dat is aanstaande maandag 14 augustus. Zal de KNRM-reddingstation Zandvoort haar deuren openen voor belangstellenden. Vanaf half acht uh, op 14 augustus tot half tien... is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen... in de wereld van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Voor jong en oud is er alles te zien en te doen... in het vorig jaar grondig verbouwde boothuis aan de Torberkenstraat. Zowel de reddingsboot Annie Paulussen als het kusthulpverleningsvoertuig... de zogenaamde KHV, zijn te bezichtigen. Terwijl de bemanning klaarstaat om nu alles te vertellen... over het veel, hun veelzijdige en belangrijke werk voor de reddingsmaatschappij. Al met al een gezellige avond waarbij iedereen... en iedere inwoner van Zandvoort van harte welkom wordt geheten. Maandag, dus aanstaande maandag, vanaf... Half acht tot half tien, de KNRM Open Bootavond. En nogmaals, u bent allen van harte welkom. En hier is het dan, Bruno Mars. Het is 18.03. Zandvoort, Goedemiddag En uh, leuk dat jullie allemaal luisteren. En blijf dat het ook doen. Want Zandvoort op zaterdag is uh, nog bij je uh, tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Met heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. En hier is DJ Calais tezamen met Rihanna. Music. Music. DJ I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked. naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning it like came from me I get rested on the brown. Then I get like, just I can't be around you. Until it's a dim down, and I'm just like, I need some things that I'm gonna do. wow. Bacon. You know this cookie's for the bacon. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jess Diamonds and nothing when I'm rocking with ya. Diamonds is nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow wow wow Wild. wild, wild. wild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 Cause you get wild, wild, wild You looking like there's nothing that you won't do What you won't do Hey girl, that's when I told you When I was you, all I get is wild sauce wow Wow Wow Wild, wild, wild. wild, wild. De hits van nu hoor je bij CFM Zandvoort, je enige echte eigen lokale radio. DJ Khalil was dat, samen met Rihanna en de Wild Force. Ja, de geluksroute, hij gaat er weer aankomen, Albert Jan. Nou, hij is al bezig. Hij is al bezig nou, zelfs. Uh, nee, op oh, 2 en 3 september. Nee, dat is nee, niet komen, nee, nee, je hebt gelijk. Want uh, voor de tweede keer wordt de landelijke geluksroute in Zandvoort georganiseerd. Iedereen kan als geluksplukker meedoen aan de gratis activiteiten... die worden aangeboden op 2 en 3 september op diverse locaties in Zandvoort. De Geluksroute is een evenement waarbij particulieren en ondernemers... de geluksbrengers belangeloos een activiteit willen delen. Dat aanbod kan bestaan uit schilderworkshops, meditatie, yoga... wandelen, muziek, knutselen, creatief bezig zijn bij het Zandvoortsmuseum... in samenhang met een expositie en gelukspoppetjes maken... bij ook Zandvoort in pluspunt... Iedereen die het leuk vindt is welkom als geluksplukker. Ook de mensen die iets hebben aan te bieden, de geluksbrengers... zijn meer dan welkom. Het evenement duurt twee dagen... maar het is ook mogelijk om alleen een dagdeel iets aan te bieden. Er zijn heel wat methodes en ideeën om mensen gelukkiger... Gelukkig dan wel gelukkiger te maken. Het kan simpel door een verhaal te vertellen of... Als je bijvoorbeeld geweldig kunt koken door recepten te delen of te laten proeven. Dat kan vanuit huis of ergens op een locatie als geluksbrenger. Bepaal jezelf waar en hoe. Als het je leuk lijkt, meld je dan zo spoedig mogelijk aan via... geluksroutezandvoortapenstaartje gmail.com geluksroute gmail.com uh, Kijk ook voor de route op www.geluksroute.nu www.geluksroute.nu En ga voor meer informatie ook naar de Facebookpagina Geluksroute Zandvoort. Er zijn gratis aanzichtkaarten van de Geluksroute af te halen... bij de Bali aan het Zandvoorts Museum of bij de kiosk de Gouden Haan op de boulevard... ter hoogte van Strandtent Meijer aan Zee. En dat is nummertje 16. Want de, de motto is Geluksroute aan Zee is voor iedereen. Nog even, wanneer is het? 2 en 3 september. En iedereen is van harte welkom om mee te doen aan de Geluksroute... hier in Zandvoort ja, ze dadelijk om half vier krijgen de evenementagenda voor de komende dagen. Weer een heel stapel met A4'tjes voor de neus van Albert Jan. Dus er is de komende dagen weer voldoende te doen hier in Zandvoort. En tot aan die tijd draaien twee platen, waaronder deze van Katja Kukku en Tusha.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 weer met van den Oren. We krijgen toch nog een klein beetje zomer. We volgende week maandag en dinsdag. Een graadje of 4, 25 is al Dus, nou dat wordt best wel lekker, toch? Jawel. En dan deze muziek erbij, eh, bij op Zaterdag. Gloria Estefan en de Miami -samen zien uit de jaren 80. Dat was eh, een van haar grootste hits, de Konga. En daarmee zijn we toegekomen aan de evenementagenda. Wat is er de komende dagen allemaal te doen? Nou, allereerst, u bent nog tot 20 augustus van harte welkom in het Zandvoorts Museum. Natuurlijk ook op andere dagen en later uh, dagen. Want dan, uh, tot die tijd is de tentoonstelling Hollandse Meesters te bezichtigen. In het Zandvoorts Museum ziet u een tentoonstelling... die is samengesteld uit beeldmateriaal van de grote musea. Zo legt het museum de verbinding met de originele schilderijen die u kunt bewonderen in de grote musea. Daarnaast tonen ze een aantal sculpturen van Eppe de Haan... Marlene Scherps en Kitty Warnava. De entree is 3 euro. En waar voor degene onder u niet weet waar het Zandvoorts Museum gevestigd is... het Zandvoorts Museum is gevestigd aan de Swalueestraat nummertje 1. Meer informatie over deze tentoonstelling... en ook over alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum... kunt u uiteraard teruglezen op de website www.zandvoortsmuseum.nl www en ik merkte het al op aan het begin van ons programma... de zomermarkt is aan de boulevard Zandvoort... is vanmorgen wederom begonnen om 11 uur... en duurt nog tot 9 uur vanavond. En iedere zaterdag in de maanden juli en augustus... een gezellige zomermarkt op de boulevard de Vauvage de Zandvoort. Kom gezellig langs bij de leukste markt aan zee. Nog tot 9 uur vanavond. En meer informatie kunt u terugvinden op de website... www.zmbz.zmbz.nl. Zomermarkt Boulevard Zandvoort nog tot 9 uur vanavond. En om 1 uur vandaag is de fest Varia losgebarsten. En een, dat is een creatieve safari. Een kleurrijke wildernis op een mooi plekje van moeder aarde. Waar de vrijheid oneindig is, namelijk het strand. Wederom gaan ze op ontdekkingsreis in een regenwoud... vol tropische sounds, vreugdevuren, poolparties, live acts... en waarin de beleving uiteraard centraal staat. En de, de filosofie blijft hetzelfde. We geloven in de kracht van het samen doen. Samen maken we een grote, blije chaos van... zodat iedereen met een verzadigd gevoel de jungle uitstapt. En dat is de deal. Het is allemaal om één uur begonnen... en de locatie to be is de Safari Lodge... aan de boulevard Pauluslood nummertje 2... Meer informatie over dit prachtige evenement... en natuurlijk ook over alle andere evenementen van de Safari Lodge... kunt u terugvinden op de website www.safarilodge.nl www.safarilodge.nl. Gaan we naar morgen, dan gaan we met z'n allen naar het circuit. Want dan zijn de ACNN races... de ACNN races verwelkomen races, raceseries... die normaal in Noord-Nederland actief zijn... onder de vlag van de autosportcompetitie Noord-Nederland. Series als de Adventure Cup, Open Sports series... en de Open BMW Cup komen in actie morgen op het circuit Zandvoort. Meer informatie over deze races van morgen... en natuurlijk over alle andere activiteiten. En denk daarbij alvast aan het DTM van 18 tot en met 22 augustus... al hier te Zandvoort. Uh, kan u, kunt u terugvinden op de website www.circuitzandvoort.nl www.circuitzandvoort.nl en zoals al gezegd, de DTM van 18 augustus tot en met 20 augustus... barst het Duits racegeweld weer los op ons uh, lokale circuit. En uh, de vernieuwde DTM maakte in 2002 een verpletterende indruk... op de Zandvoortse racefans. Zelden was een DTM race zo spectaculair en, en spannend... als de wedstrijd op het circuitpark Zandvoort. En ook in de, in de jaren daarop volgend is het altijd weer een geweldig evenement. Het driedaagse DTM-weekend van 18 augustus tot en met 20 augustus. Ook eh, meer informatie over het, de tijdschema's en de, de diverse raceklasses die acte de présence gaan geven van 18 tot en met 20 augustus op het circuit... kunt u ook terugvinden op de website www.circuitzandvoort.nl. En uiteraard ook kaarten kunt u daar bemachtigen. www.circuitzandvoort.nl. Dan op 19 en 20 augustus is het tijd voor de tweedaagse van Zandvoort, want dan gaan we weer zeilen. En uh, de watersportvereniging Zandvoort bestaat namelijk 50 jaar... en het organiseert ter gelegenheid hiervan op 19 en 20 augustus... het NFB Kustzeilevenement, een speciale editie van de Eneco Luchtduinenrace. Ditmaal zullen niet alleen katamaranzeilers op het water gaan... maar ook de watersporters uit andere disciplines worden vele activiteiten georganiseerd. Een multi-watersportevenement voor alle watersport... Uh, watersporters en fans van de watersport. 19 augustus en 20 augustus, de tweedaagse van Zandvoort. De place to be, eh, watersportvereniging Zandvoort uiteraard. Meer informatie kunt u terug, terugvinden op de website van de zeilvereniging... www.wvzandvoort.nl www.wvzandvoort.nl Nogmaals, de locatie is natuurlijk de boulevard Paulus Lood... bij paalnummertje 67. Dan, om 19 augustus is het wederom een zomermarkt op de boulevard. Het begint wederom om 11 uur en tot 9 uur. En dan, last but not least... op 19 augustus is het ook tijd voor Dancing in the Streets. Weer een geweldig muziekfestijn. En het begint allemaal om 8 uur. 8 uur. Op zaterdag 19 augustus kan men losgaan op de muziek van overwegend Zandvoortse DJ's. De optredens spelen zich af in het centrum van Zandvoort aan Zee. Met name in de Haltestraat, 4 tot 5 Podia, Dorpsplein bij Jengs en het Kerkplein. Het begint allemaal om 8 uur s'avonds. En voor de laatste info kijkt men ook even op de Facebook Muziekfestival Zandvoort. Bij de diverse aangesloten horecabedrijven ook op Facebook. Dus we gaan weer dancing in de streets doen op 19 augustus vanaf 8 uur. Het belooft een swingend festijn te worden. Zo is het, dat wordt uh, weer gezellig. Dankjewel Albert Jan. De evenementenagenda Jordan bij CFM. Wil je de evenementen op je gemak nalezen? Dat kan ook op de CFM app. <middels> Ik heb verdiend me in dejado Ik zweer dat ik aan Zeker niet zal mispassen in de Euro Breakdown de hitlijst van uh, CFM met de 40 beste platen uit Europa. En die hitlijst die hebben we al een tijdje niet meer gehoord op de vrijdagmiddag. Nee, dat klopt. Want hij gaat weer terugkomen en wel op de zaterdagavond tussen 7 en 9. En ook een nieuwe presentator, zijn naam is Mike Bulet. En met Mike Bulet gaan we verder op in deze uitzending nog praten. Dus blijf luisteren naar CFM Sanfords. En een gezellig deuntje. Jawel. wel. heerlijke plaat van alweer heel veel jaren geleden. Van de Eendagsvlieg. Zo noemen we maar eens. We hebben één hitje gehad. De groep Tambourine hoor je met High Under the Moon. Ja, je bent ondertussen een beetje wielren aan het kijken. Wat is dat eigenlijk? Nou, Vroeger hadden we de, de Eneco Tour. Ja, ja. Nou, de Eneco Tour bestaat niet meer. Dat is nu de Binkbank Tour. De Binkbank Tour. De Bing -bang Tour. De Bing -tour. De Bing -tour. Bing Tour. En we zijn we momenteel uh, met, uh, weer met een etappe uh, bezig. In de, een poosje geleden in de stromende regen... met nog uh, 22,5 kilometer te gaan tot de, tot de finish. Maar uh, in de stromende regen, maar nu met één man uh, voorop. Het was lang een tijd een kopgroep van een man of vijf, uh, zes. Maar uh, toen werd het peloton toch even uh, wakker... en begonnen de achtervolging in te zetten. Maar nu is er uh, één man weer weggesprongen. En die rijdt op uh, zeven seconden van het, uh, een, een groepje achtervolgers... Maar het is een natte bedoeling daar op de grens van Brabant en, en België, om het zo maar eens te zeggen. Maar goed, well, straks wellicht nog de uitslag daarvan. Goed, uh, iets anders, geheel iets anders. Street art is voltooid uh, met het kunstwerk op het Raadhuisplein. Want afgelopen zondag hebben kunstenaars het laatste deel van het Street Art Festival aangebracht. Het thema sluit aan bij de dat van de zandsculpturen, namelijk Hollandse meesters. De afgelopen weken waren de Street Art kunstenaars op diverse pleinen actief in Zandvoort. Op het Raadhuisplein is uh, vorige week zondag een, schilder, een schildering verschenen van een palet met olieverf en penselen. Het is het laatste deel dat nog aangebracht moest worden. Zandvoorters en hun gasten kunnen nu op het Badhuisplein en het Gasthuisplein en het Raadhuisplein genieten van grootschalige kunst, gecreëerd door een team van kunstenaars. En weet je wat ik de laatste van de week hoorde toen ik daar langs liep? Dat is iemand dat zijn brommer op dat kunstwerk neergezet. Echt waar? Ja, en dus oh. de ideeën van, wilt u die, die brommer even weghalen? Anders is het kunstwerk. Maar ja, dat heet niet voor niets street art. Maar het is prachtig. Het is drie-dimensionaal drie getekend. Het is echt de moeite waard om op die drie pleinen... naar deze street art te gaan kijken. Mocht u dat niet als, nog, als, als alvast gedaan hebben. Street art is klaar. En u kunt de kunstwerken nu bewonderen. Op de drietal pleinen in Zandvoort. Nou had je het is juist over uh, wielen. Morgen gaan we weer uh, voetballen bij Zandvoort op zondag. Ja, nou de, ja, de, ja, ja, de, de, de eredivisie is weer gestart. Afgelopen vrijdag is het Zetje. alweer begonnen. Maar ik zou eerlijk zeggen, ik moet, ik bedoel, ik zit nog vol in de transfers... Voor de 222 miljoen voor Neymar. Die naar uh, Paris Saint-Germain uh, uh, gaat uh, voetballen. Maar uh, ja, het voetbalseizoen is er alweer. Ja, het begon met uh, ado Den Haag tegen FC Utrecht. Klopt. Niet zo best, hè, voor de Haagenezen. Weet ik niet, want ik heb... 3-0. 3-0, 3-0. Nou, nou verloren, hè? Goed. Nee, morgen gaan we dat natuurlijk dat allemaal voor u weer volgen. Vanavond natuurlijk ook al diverse wedstrijden. En morgen natuurlijk hier op, de, op uw enige echte lokale zender. De, de voetbalverslagen van de inmiddels gespeelde wedstrijden. En natuurlijk volgen we u volgens de wedstrijden ook... die op zondag verspeeld gaan worden. Dat doen we morgen tussen 2 en 5 uur bij Zandvoort op zondag. Of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I told you. Dat ze meteen gaan vervelen. Maar dat is absoluut niet het geval bij deze single van Shepherds. yo de Geronimo. Jawel, blijft gewoon een uh, leuke single. Morgen Sanford op zondag met onder meer uh, aandacht voor de Eredivisie. Want mocht je nog niet weten, die is afgelopen vrijdag weer begonnen. Nou, we hebben nog 10 minuten te gaan in uh, uur 2 van uh, dit programma. En straks Mike Bulle, ja, de nieuwe presentator van de Euro Breakdown. We gaan met hem over dat programma praten. Daryl en John out sorry, met The Man Eater. Ja, zitten we even te praten over welke berichten we nou gaan doen. Wil je het gaan hebben over jouw huwelijksnacht? Begreep ik dat nou <laughs> al goed, uh, Albert-Jan, of niet? <laughs> dat is al zo'n tijd geleden. Ja, heel lang geleden, hè? Hoe lang maar, geleden is dat? Uh, 33 jaar. Zo, so hé. Maar voor Marielle van den Berg en Geert van der Boon... was het afgelopen week de eerste keer. Oké, okay. Want de eerste huwelijksnacht in het Beach House Hotel is een feit. Marielle van den Berg en Geert van der Boon hadden afgelopen maandag de primeur. Zij waren het eerste bruidspaar dat de huwelijksnacht doorbracht... in de suite van het Zandvoorts nieuwste hotel aan de boulevard... het Beach House Hotel. Hoewel Marielle nu niet meer in Zandvoort woont... is de bruid wel geboren en getogen in de badplaats. Ik ben nog steeds verliefd op het strand en de zee. Vandaar dat ik per se in Zandvoort wilde trouwen... Sinds het Beach House Hotel vorige maand is opengegaan... zit het bijna elke dag vol. Maar wat wil je ook met op zo'n mooie locatie? Dus ik zou zeggen, ga je informeren op de website... van het Beach House Hotel, te Zandvoort. Tot zover deze huwelijksnacht. Dan gaan we op naar het nieuws. En weer van 4 uur doen met Ween Weet en Lady.